Aria 9 van zondag 24 februari 2008. Duidelijk spreken. Welkom op mijn audio-weblog. Deze keer wil ik het eens heel anders doen. Behalve dat ik nu muziek op mijn weblog heb... heb ik het nu ook veel beter voorbereid dan anders. Ik heb namelijk het een en ander uitgezocht over duidelijker spreken. Het blijkt dat veel mensen hier problemen mee hebben of denken te hebben. Wat ook anders is dan anders is dat ik in plaats van uit het vuistje te praten... ik deze keer een script heb voorbereid... Het is een experiment wat hopelijk zal leiden tot een beter resultaat. Ik zal je verder niet met de details lastigvallen, maar ik wil wel graag weten wat je ervan denkt, of je het goed vindt of slecht. Plaats een reactie op variaria.wordpress.com of schrijf een mailtje naar variaria.gmail.com. Daar gaat ie dan. Mensen brengen emoties over met hun stem. Als je iemand beoordeelt via die stem kun je de plank compleet misslaan. Je denkt iemand te kennen als je die stem hebt gehoord maar niet die gezicht hebt gezien. Als je die persoon dan in het echt ziet past die stem meestal niet bij het gezicht dat je voor ogen had. Voor stemdocenten gebruiken de meeste mensen maar een klein deel van wat ze met hun stem kunnen doen. Met oefeningen in ademhalen in stemmetjes praten, variëren in snelheid van spreken enzovoorts, kun je je stem trainen en er meer uit halen. Je kunt leren om via je stem een bepaalde persoonlijkheid of gezag uit te stralen. Verder kun je spreekfouten afleren, maar het afleren van een dialect, dat is heel moeilijk. Omdat je stem je persoonlijkheid voorstelt, zijn de meeste mensen heel gevoelig als ze kritiek krijgen op hun stem. Mensen die in het openbaar spreken maken steeds vaker gebruik van een stemdocent. Een stemdocent is een logopedist die zich heeft toegelegd op het verfijnen en controleren van de stem, bijvoorbeeld om je beroep beter te kunnen uitoefenen. Dat kan iedereen zijn, van een telefoniste tot een manager tot een politicus. Ik heb een aantal online artikelen gelezen... En de links naar die artikelen kun je vinden in de show notes van vandaag op variaria.wordpress.com. In het krantenartikel Ik praat alsof ik 5000 man moet toespreken, vertelt Wim de Bie, je weet wel van Bie's dat hij spraaklessen volgde om van zijn Haags dialect af te komen. Toch vond men hem te plat spreken om voor de radio te werken. In het artikel kun je lezen... Of het nu door die spraaklessen komt of niet, de bier is nog altijd gespitst op het taalgebruik op radio en televisie. Als ik tv kijk verbaas ik me er vaak over dat sommige presentatoren nauwelijks nog hun mond open doen, dat ze hun lippen en tanden nauwelijks van elkaar kregen. Het is een raar verschijnsel, je ziet het ook bij twintigers die met elkaar praten. Het gaat heel snel en onduidelijk, ze maken halve zinnen die op en zo eindigen. Het is alsof ze denken, kijk maar wat je ermee doet. Zelf leid ik aan het omgekeerde. Ik overdrijf, ik praat alsof ik 5.000 man moet toespreken. Het online document Spreken in werkgroepen, dat behoort tot de studietips van de Leids Universiteit gaat in op de psychologie van het spreken in het openbaar. Veel mensen ervaren in het openbaar spreken als lastig en spannend. Het lastige slaat op de kant van de techniek en vaardigheid. Het spannende slaat op de emotionele kant. Beide worden in het artikel beschreven. In meer aandacht op school voor zorgvuldig spreken, verscheen in onze taal, beschrijft Frank Janssen wat de voor- en nadelen zijn van verstaanbaar spreken. Het is fijn om alles te kunnen verstaan, maar je wilt eigenlijk niet dat mensen meer aandacht geven aan de vormgeving dan aan de inhoud. Het gaat er in de eerste plaats om wat je zegt en pas daarna om hoe je het zegt. In het artikel Zo nodig geeft de GJ spraakles op radio.nl kun je lezen dat mensen met een radiostem, dat wil zeggen laag, vol en warm, Erik de Zwart noemt het upbeat, stoer en positief, een duidelijke voorsprong hebben op de gemiddelde Nederlandse spreker. Toch moeten ook deze mensen de knibbies van het vak leren. Spreektaal is veel directer dan schrijftaal. Je spreekt de luisteraar toe met jij. En je hebt het niet over ik of wij, want dat is schrijftaal. Ook ding je ingewikkelde constructies te vervangen door simpele woorden. Bijvoorbeeld, het daaraan voorafgaande wordt daarvoor. Op rondjestem.com van logopedist en stemdocent Alex Boon kun je een aantal artikelen downloaden... die gaan over hoe je stem tot stand komt... en hoe je die stem meer kracht en emotie kunt geven... om met anderen te delen. De volgende artikelen vond ik interessant. Ken je stem? Dit is een anatomisch-medische beschrijving van de stem. Dus wat er gebeurt als je een zieke stem hebt? Of als je ziek bent waardoor je stem niet meer goed werkt? Een stem hebben om stem te krijgen. Dat is een opiniestuk over de politieke praatcultuur in Nederland. Het gaat meer om de vorm blijkbaar dan de inhoud. Dus dat is precies niet zoals het moet. Oh, die stem. Dat gaat over hoe mensen elkaar herkennen en iemand plaatsen aan de hand van de stem die ze horen. Stem en spraak, dat is een toelichting op de methode van stemdocent Alex Boon. Donkere stemmen doen het beter. Het is een korte beschrijving van uh, wat een stem doet en hoe twee stemdocenten, Kees Mann in het veld en Alex Boon, te werk gaan. Praat, schreeuw en lach. Dat is een artikel dat uitlegt hoe je emotie in je stem kunt leggen. Ik denk dat je het vast wel met me eens bent dat er veel overeenkomsten zijn tussen de spreekbeurt zoals je die vast op school moest houden en het sprekend openbaar zoals op een podium of in een podcast. Op Spreekbeurt Online kun je tips en aanknopingspunten vinden over het geven van een spreekbeurt. Ook hier wordt aandacht besteed aan de voorbereiding en de presentatie. Natuurlijk staat er ook een lijst van mogelijke onderwerpen. Een boek over het spreken in het openbaar dat ik gevonden heb is The Art of Public Speaking door Dale Carnegie en J. Burke Iswine. Dit Engelstalige boek is geschreven in 1915 en kun je gratis lezen en in veel formaten downloaden via manybooks.net. Het origineel staat op Project Gutenberg maar dan alleen als hypertext en platte tekstdocumenten. Uiteraard is het ook in druk te koop, maar zoek dan eerst even naar de laagste prijs, want ik vond prijzen tussen de 40 en 65 euro bij diverse online boekwinkels. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen, maar volgens de beschrijving van het boek hebben veel sprekers het probleem dat ze voor een publiek met een mond vol tanden staan. Ze denken aan alles behalve wat ze gaan zeggen. Als je voor een publiek gaat staan zonder enige voorbereiding of kennis van zaken over het onderwerp, verdoe je gewoon de tijd van iedereen die in de zaal aanwezig is. Weet waarover je het hebt en zorg dat je de eerste paar zinnen helemaal hebt uitgewerkt, zodat je geen problemen hebt om uit je woorden te komen. Ken je onderwerp beter dan je luisteraars. Het lijkt me een goed boek om als achtergrond gelezen te hebben. Om af te sluiten heb ik nog een leuke site voor je met... Reclamestemmen. Radiostem.nl. Luister naar enkele voorbeelden van stemmen, ik denk dat je ze vast wel zult herkennen. Dat was het dan voor deze aflevering van Variaria. De muziek in deze aflevering komt van het Podsafe Music Network op music.potshow.com. Het is Speechless van Bencast. De link naar de band staat in de show notes van vandaag. Als je wilt reageren, kun je dat doen via het weblog op variaria.wordpress.com of door een e-mail te sturen naar variaria.gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!